Weer veel zon en 23 tot 28 graden. Morgen nog warmer, dan kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Een file op de A10 richting het knooppunt de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel 2 kilometer en op de N247 richting Hoorn. Bij Broek en Waterland 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 We bestaan dit daar 30 jaar en Veronica doet het dubbel, hè, gewoon, Albertjan? Die, al die bestaan nu 60 jaar. 60 jaar alweer. Juist. Nou ja, daar gaan we zeker nog aandacht aan besteden. Goed, uh, ja, ik zei het al uh, bij, uh, bij de, toen we beginnen van het eerste uur. We gaan vandaag de, uh, vanmiddag uh, tussen drie en uh, vier de kroeg in. Ja, het is meestal om drie uur, toch, <laughs> voor jou? Meestal wel, ja. Ja, nee, dat klopt. Maar goed luisteraars, nee, we gaan zometeen bellen met Rob Smits, eigenaar van Café 4. Want die kreeg op 8 maart te horen van om 6 uur gaat de tent dicht. En ja, medio april was het ook onzeker. Wat gaat er gebeuren? Gaat die open? Gaat die dicht? En wat staat er nu in de nabije toekomst te wachten? We gaan daar met hem over van gedachten wisselen naar de volgende plaat.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 op de Sampochtradio. Natuurlijk. En vanmiddag hebben we een horeca-uurtje. Ja, dat is wel gezellig, uh, Albert. Dan heb je goed geregeld. Om uh, drie uur uh, gewoon even, vanaf drie uur uh, de kroeg in. Als eerste gaan we de Haltestraat in. En dan komen we ergens aan de rechterkant, hè, als we vanaf het uh, raadhuis uh, de Haltestraat in lopen. Aan de rechterkant komen we Café 4 tegen. En daar zijn we aangekomen. Nou, daar staan we weer voor een dichte deur. Mooi is uh, Rob. Ja, wat doe je nou weer? Ja, ja, ja. Het is niet mijn keuze erop, dat weet Nee, dat weet ik zeker. Inderdaad. <laughs> nou, dus, nou, van, de, van de week stond hij even open. Ik denk, als ik naar binnen ga, zou ik niet naar binnen gaan? <laughs> ja, nu ook, we zo'n het druk aan het schoonmaken. Ja, geweldig. Ja. Nou, ja, je, als je twaalf weken dicht bent, dan komt er wel een beetje stof op overal. Hè? Ja, dan wordt het wat stoffig. Geweldig dat ja. we je ja, aan de telefoon hebben. Uh, Rob, we gaan even terug naar 15 maart jongstleden. Jo, ja. Smiddags, het ja. bericht. Zes uur dicht, ja. alles dicht. En ja. uh, totale lockdown voor de ja. horeca. Uh, wat dacht jij toen je dat bericht uh, hoorde? Een um, um, beetje onwerkelijk. En ja, ik, ik liet het een beetje over me heen komen. Ik denk, nou, het zal wel. En het zal niet zo heel lang duren. Dat is het eerste wat ik dacht. Maar uiteindelijk duurt het toch wel iets langer. Ja.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 Twee plekken zijn al gereserveerd. En, en dan weer een lander. Ja, heel ja, goed. Ja, Zodat dadelijk uh, gaan we nog uh, praten met uh, Ron Drouwer. van Laurel en Hardy, een café uurtje. Je wilt,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 Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Die periode wordt afgesloten. Ja, en ik ken dat gevoel uh, wel. Ja, dit was uh, Veronica, inderdaad. Vandaag 60 jaar. Wat, uh, like gelukkig bestaat nog En je dansen zoals Zizi's, je man. Je kousen zijn allemaal door Palma. En er zijn diamonds en pearls in je haar. Oh ja, yes, there zijn er. Je in een fancy apartment. Op de boulevard Saint-Michel.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 around you, I want to look inside your head, as yes, I do, oh I've seen all your qualifications that you got from this Orban, and the painting that you stole from Picasso, your loveliness, it goes on and on, oh yes it does.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 nu hadden we al moeten weten wanneer wordt de, word, word de Haldersraad of andere pleinen afgesloten voor een grote terras? Wanneer mogen we uh, het weten? Wanneer we wat, wat mogen we doen, zeg maar. Dus het is het is gewoon een beetje. Ja, het is dat duurt te lang. Maar dat was dat was ook al met de Formule 1 duurde het ook allemaal al zo lang voordat er beslissingen genomen werden. Ja, ik vind ik vind dat ja ik ben daar wat minder positief in uh, naar de gemeente toe moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar, ja, het, het... Ze doen hun best wel, maar het komt er niet uit.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 Wie ben ik? Ik kom, uh, ben, uh, Rob ik en ik kom. Ik, ik, <laughs> ik ben gewoon een kroeg eigenaardje <laughs> die, die een, <laughs> een cafeetje heeft. En, uh...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 Ja, we hebben het nu over die, die festivals, Sanford en Live en dergelijke. We hebben ook een muziekfestival Sanford. Daar ben je natuurlijk ook uh, nauw betrokken bij geweest in ieder geval. Dat weet ik even nog steeds. Ja, ja. En dan lees ik op de website van ja, tot 1 september inderdaad mogen er gewoon geen evenementen georganiseerd worden. Maar ja, denk jij dat er überhaupt nog wel een kans is dat het na september dat we daar gewoon met z'n allen lopen aan?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 Precies met, uh, met de voorbereidingen voor uh, ja. de, de, de heropening, ja. Ja, tot de volgende week maandag dan. Uh. Tot volgende week maandag. Tot <laughs> poedig zien. Okay. Die, die staats. Oké, okay, dankjewel uh, Ron. Bedankt. Oké, okay, hoi. hoi. En uh, Ron Brouwer aan de telefoon gehad. Bij de kroegeigenaren van cafés uh, hier in Salvoort. En ondanks inderdaad uh, alle.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 Zometeen na het nieuws zijn weer van 4 uur.